Van 8 uur. Dit is Lieselot Thomassen met het in 2005 in het geheim afspraken gemaakt met oliemaatschappijen. Blijkt uit documenten die de NOS heeft opgevraagd. Een hoge ambtenaar sprak met Shell en Exxon af hoeveel gas er op de lange termijn gewonnen mocht worden in Groningen. De afspraak is niet gedeeld met de Tweede Kamer. De afspraak zorgde ervoor dat het kabinet in latere periodes minder mogelijkheden had om de gaswinning te verminderen. In Rotterdam is vanmorgen vroeg een krantenbezorgster neergestoken. Een getuige hoorde kort na vijf uur hulpgeroep. De politie vond de vrouw zwaargewond naast haar fiets aan de pasteursingel. De vrouw is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. Verzekeraar ASR gaat nog dit kwartaal naar de beurs. Minister Dijsselbloem maakte zojuist bekend dat daarvoor de eerste stap is gezet. ASR is sinds 2008 een staatsbedrijf. Dijsselbloem kondigde in november vorig jaar al aan dat de verzekeraar dit jaar naar de beurs gaat. De beursgang moet de staat uiteindelijk 3,5 tot 5 miljard euro opleveren. Een vooraanstaande commandant van de Hezbollah-beweging is gedood door het Israëlische leger. De Libanese militante groepering zegt dat Mustafa Badreddin afgelopen week omkwam bij een luchtaanval bij de Syrisch-Libanese grens. Badreddin is door het Libanon-tribunaal Libanon van de Verenigde Naties aangeklaagd voor de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. Hackers die 70 miljoen euro wisten te stelen bij een bank in Bangladesh zijn nog steeds actief. Ze wisten dat geld digitaal weg te sluizen doordat ze het berichtensysteem dat banken onderling gebruiken wisten binnen te dringen. De beheerder van het systeem zegt dat een tweede bank slachtoffer is en dat de hackers nog altijd gebruik maken van dezelfde schadelijke software. Het weer, afwisselend zon en bewolking. In het zuidoosten kunnen enkele buien vallen. Het wordt 16 tot 23 graden. In het weekend wisselvallig met buien en soms zon, zon... bij maximaal rond 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam rijdt het langzaam over 4 kilometer. Tussen klopend Ypenburg en Dorp.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook gewoon op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. En uh, wat mij betreft, een uh, hartelijk welkom, luisteraars. Voor alle moeders, natuurlijk, vandaag. Moederdag. En, uh, mamas en mamas en papa's wilde ik bijna zeggen. Nee, mamas, je moet je vooral geen zorgen maken over wat dan ook. Don't you worry about a thing. Dit is ZFM Jazz. Ik ben er weer tot 12 uur bij u. Uh, luisteraars met heerlijke jazzmuziek. Ik, ik, ik doe het niet al te zwaar allemaal. Uh, gewoon lekker uh, in het gehoorliggende muziek wat mij betreft. En uh, geniet ervan. En uh, ik zag al een hoop mensen op het strand vanmorgen. Ik was er zelf ook even. Ik ben vanmorgen al heel vroeg... Uh, de deur uit gegaan om een uur of uh, half acht al. En dat heb ik met een reden gedaan. Omdat ik dacht van ja, anders kom ik misschien in de file terecht. En dan kom ik niet op tijd in de studio. Uh, en toen dacht ik neem mijn camera mee. Ik rijd even naar de Brouwerskolk, naar Kraantje Lek, naar Middenduin. Uh, ik ben even naar het strand geweest. Ik heb wat mooie foto's gemaakt. Maar nou, die komen natuurlijk weer allemaal op Facebook. En uh, dat noem ik dan maar. Ochtendgloren van de moederdag. Ja. Nou, geniet van de muziek. Punk. Ja, de muziek van Stevie Wonder. Maar daar kent u de natuurlijk van. Ja, dat leent zich uitstekend voor Jessie-repertoire. Ja, moederdag vandaag. Ik plaats van vanmorgen vroeger op Facebook een foto van mijn ouders. Ja, ze zijn er helaas niet meer. Zowel mijn moeder als mijn vader is natuurlijk een tijdje geleden alweer overleden. Een mooie foto van Wereldoorlog 2, zult u zeggen. Ja, dat zijn nooit mooie foto's, Wereldoorlog 2. Nee, maar van mijn ouders wel. Die trouwden namelijk in december 1944. Mijn vader was te werk gesteld in Duitsland afgevoerd... door de Duitsers om daar dwangarbeid te doen, zeg maar. Maar hij mocht, een, ik dacht een week mocht hij naar huis... om te trouwen met mijn moeder. En dat was in 19. 44 december, koude maand. Mijn ouders zijn getrouwd op het huis van Haarlem. En uh, ja, de kleding, uh, bruidskleding was er niet echt. Mijn moeder droeg zo'n zo Russische uh, uh, bonmuts. En uh, uh, mijn vader, uh, ja, zo'n zo dikke tweet, uh, uh, jas, zeg maar, zo'n warme jas. Uh, mijn moeder wel gesierd met, uh, met een anjer daarop. Nee, niet een anjer, een orchidee zelfs, ja. En uh, uh, ik heb er de tekst bij gezet, ja luister, of je nou je ouders nog hebt... of dat je ze nou niet meer hebt, of je moeder nou wel of niet leeft. Het is toch elke dag, althans voor mij, vader- en moederdag. Luisteraars, door de Smooth Jazz All Stars. Ja, het volgende heeft eigenlijk weinig met jazz te maken, maar omdat het vandaag moederdag is, wil ik daar toch een beetje respect voor tonen, en dan maar geen jazz, toch eventjes iets aan mama opdragen, als het aan mij ligt. Nou, die zijn wel een jazz walsje in ieder geval. Het is Dave Barry. Who's the one who tried to to come and see what you have done mocht ik op zondag altijd naar ZFM Jazz luisteren van... Mama. Precies, van mama. te leren. Mama. Precies. Oh mama. Nou, luisteraars zullen het me vast niet kwalijk nemen dat ik uh, in een jazzprogramma dit, uh, dit liedje vandaag draai, omdat het nou eenmaal een moederdag is. Misschien uh, heeft u wel een uh, heerlijk luchtje voor de gekocht, of een, uh, een mooie bos bloemen, of misschien ook wel een, uh, een orchidee die je een tijdje goed kunt houden, want je kunt natuurlijk... Op... orchideeën kun je mooi, mooie uh, als ze al in bloei staan kopen bij bloemisten, en, en die blijven best wel een aantal... Uh, Weken, maanden, misschien wel permanent uh, blijven die het gewoon doen. Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb er niet zoveel verstand van planten. Maar in ieder geval vind ik ze wel heel erg mooi. Ik ben pas nog de keukenhof geweest. Zult u zeggen, wat heb dat nog weer met jazz te maken? Nou, het was echt een jazzy keukenhof, hoor. Want uh, al die jazzy tulpen en die jazzy hyacinthen, mensen. Ik heb daar zo volop van genoten. Het is echt helemaal te gek. Ja, <lacht> blauwe kulduif, wat je allemaal weer kletst. Maar we gaan uh, genieten van uh, the Eye of the Tiger. En dat doen we met Paul Enka. Want die man heeft ook van die heerlijke swingende muziek opgenomen. Dus ook een popmuzikant uit de jaren 60 vooral bekend. En My Way is hier natuurlijk helemaal groot mee geworden. Maar dit is die Eye of the Tiger swingen mensen.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 Hey of the Tiger, swingend gezongen door uh, Paul Enkamer. Hij heeft ook een uh, aantal klassen uh, jazzmuzici uh, achter zich staan uh, op, de, op deze opname. Uh, we gaan uh, genieten van een klein gebedje wat allemaal voor ons wordt gedaan. speciaal voor alle moeders natuurlijk, die, uh, die nog in leven zijn. Maar ook voor de moeders die er misschien niet meer zijn. Want daar bidden we gewoon natuurlijk ook voor. Dat doen we met Giuseppe uh, Milici en Maro Slavo. I say a little prayer. Is dat we hebben alweer ons ochtendgebedje ook gedaan. Say a prayer door Giuseppe uh, Milici en Maro Slavo. Als ik het allemaal goed uitspreek. Nou, vast wel. U heeft ervan genoten, en ik ook. En dan uh, moet ook zo. En dat gaat gebeuren tot 12 uur vanmorgen, luisteraars. Want uh, zo lang blijf ik bij u met het uh, programma ZFM Jazz... wat al wat meer dan 25 jaar hier bij Radio Zand wordt... elke zondag door de Eterschat. Creepin, Bob James en Stevie Wonder... Ik loop vanmorgen nog even over het strand trouwens. Ik heb wat foto's van de zee gemaakt. Knieën nat, zand, op ik mijn knieën. Spijkerbroek, oh. kijk ook mijn donder thuis straks naartoe. Ik heb mijn broekvernachel. Ah, het was wel lekker rustig nog vanmorgen op het strand zo. Hè? Rond de klok van, uh, nou, het zat geweest zijn half negen, denk ik. Ja, mijn mail met een gewond pootje, uh, die staarde mij indringend aan. Ik heb een prachtig mooie foto van hem gemaakt. Ik heb beloofd hem om op Facebook te zetten. En die mail die zou overvliegen om die foto even te bekijken. Dus... En Stevie Wonder. Ja, of je nu op morgen tussen tien en twaalf naar Zandvoort Jazz yes, luistert. Of u doet dat misschien wel uh, aankomende vrijdag weer naar de herhaling van, uh, van dit programma. Uh, dat maakt allemaal niks uit voor Moederdag. Want uh, je moeder, die gaf uh, jouw hele leven. gaf zij al haar liefde aan jou. Nou, dat doen we vandaag uh, aan je moeder. Als het er dus niet meer is, met een bloemetje misschien wel op de begraafplaats of de urn die, die misschien wel in de kamer staat van je moeder. En anders eh, gewoon een bloemetje eh, als ze er nog is. Met een bakje koffie en een stukje appeltaart. Lekker hoor. En dan geven wij al onze liefde via Count Basie aan al die mama's die nu luisteren naar Sirum Zandswoord. Van Coalbees met all my loving en uh, niet alleen mijn liefde, maar ook vast die van u richting alle Moeders. Uh, want het is vandaag natuurlijk moederdag. En als u dit programma terugluistert op uh, aankomende vrijdagochtend. Uh, Hoeveel is het dan ook alweer? Vrijdagochtend. Nou kan ik hier niet zo snel nakijken. We leven nu de 8e, maandag 9, dinsdag 10, woensdag 11, 12. Ook vrijdag de 13e. Ook dus een ongelukse dag. Bent u bijgelovig luisteraars? Nee, ik niet hoor. Ik heb daar gewoon allemaal maling aan. We gaan gewoon uh, ook die vrijdag lekker uh, radio maken en naar uh, muziek luisteren. My sharia more. Dat zou je ook wat tegen je moeder willen zeggen. Dat doen we met Ramsey Lucas. Alles een beetje in de jazzy sfeer. Maar alles toch een beetje uh, met een warm hart naar onze moeders. Sherry Amore, bekend van Stevie Wonder en dat wordt op de cd-hoes van Ramsey Lewis omschreven als Jazz Soul Ja, als u vandaag nog met barbecues aan de gang gaat luisteraars kijk uit, met spiritus en zo en uh, doe het met aanmaakblokjes Dit is Stratton with some barbecue The Jukes of Dixie Hey, man. dat Dixieland muziek... de, de Strutting with the Barbecue, zo heette het nummer. En Ik zei al, uh, voordat ik dit nummer aankondigde, uh, kijk uit met de barbecue luisteraars, dat je niet brandt, dat je niet je vingertjes brandt met spiritus en zo. Want het, is, het, zijn, het is heerlijk weer ervoor natuurlijk om te barbecue. maar het zijn wel uh, soms wat gevaarlijke activiteiten. Doe normaal voorzichtig met uh, het aansteken van zo'n apparaat. Dan geef ik u nog 100 uh, rode rozen en dat doe ik dan met Hotel Paranoia. Hundred roses for the dead. Heard it talking. Where they at? Hundred shots for he the head. Down north. Down don't Hundred man. I ain't no. Hundred man. Hundred ghosts. Hundred. Hundred. Hundred. Hundred. Mea culpa, mea culpa, vergeving luisteraars... want dit is een nummer wat ik eigenlijk uh, helemaal niet wil draaien. Uh, ik koos het uit omdat ik, uh, het stond tussen jazz-repertoire. Ik denk, nou, dat is misschien wel aardig, omdat het gaat over rozen. We hebben vandaag moederdag, ik denk, dat ik het eens draaien. Maar ja, die rozen die worden met de grond ingestampt... door, uh, door een, een of andere rapper en uh, daar heb ik eigenlijk niet zoveel zin in. Dus ik hoop u ook niet. Dus ik hoop niet dat u het me kwalijk neemt... dat ik dit dan weer uh, eventjes... Uh, de strot omdraaien, om het zo maar eens te zeggen. Dit is wel lekker, like hoor. Didn't it rain, you lorry? Marzado De barzella was dat met uh, zijn versie van Take 5. Vreemd eind trouwens, maar uh, nou ja, goed. Dat heb ik zelf niet verzonnen. Uh, u kent Take 5 natuurlijk van uh, uh, Dave Brubeck. Uh, dat spreekt vanzelf. Driven to tears. Robertino. Even kijken hoe die man van achter heet hoor: uh, Robertino de Paula. Driven to Tears. En uh, ik ben ook tot tranen bewogen. En, want ik kijk op mijn klokje. En dan zie ik dat het uh, ja, alweer bijna 11 uur is, luisteraars. En dat betekent dat ik er even uit moet voor reclame en nieuws reclame. Maar ik ben natuurlijk straks uh, nog eventjes bij u terug. Uh, dan gaan we maar even genieten van uh, The Autumn in New York. Met Charlie Parker. Luister altijd nog naar Sievem Zandvoort. Uh, dit is Sievem uh, Jazz. Uh, ik ben er straks weer naar reclame, Niels' reclame, luisteraars. En, uh, tot 12 uur dan nog heerlijke jazzmuziek. Dus uh, blijf luisteren naar Sievem Zandvoort. Ik ga van een bakje koffie genieten, doet u het ook. Tot straks.